dat de overheid ingrijpt. Het gemeentehuis van Tietjerkstra Deel in Friesland... is getroffen door een papiervisjesplaag. Het kleine insect zit in de archieven van het gebouw. De papiervisjes werden twee weken geleden ontdekt. Iemand liet een aantal dozen vallen en daar kwamen honderden weesjes uit. Papiervisjes leven in het donker op droge plaatsen, bijvoorbeeld tussen papier. Om van de plaag af te komen wordt zoveel mogelijk papier opgeruimd. Daarna wordt het hele gemeentehuis van Tietjerkstra Deel ontsmet. In Winschoten is vannacht weer brand geweest. Dat was voor de zeventiende keer in korte tijd. Van een leegstaande woning stond de voordeur in brand. In Winschoten geldt een noodverordening. Omdat gevreesd wordt voor een pyromaan. De politie moet de brand van vannacht nog onderzoeken. En kan nog niet zeggen of er sprake was van brandstichting.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 Personeel van de spoorwegmaatschappij NMBS taakt omdat de regering het reizigersvervoer en het spooronderhoud scherper wil scheiden. De bonden willen juist één spoorbedrijf. Een Chinees bedrijf dat van president Obama geen windmolenparken mag bouwen in de VS... klaagt de Amerikaanse staat aan. Het bedrijf wil windmolens neerzetten in de buurt van een militair oefenterrein in Oregon... in het noordwesten van het land. Volgens Obama betekent dat een risico voor de nationale veiligheid. Volgens de Chinezen misbruikt president Obama zijn macht door zich met het deal te bemoeien. Amerikaanse experts denken dat het bedrijf weinig kans maakt om de rechtszaak te winnen. De president heeft veel macht als het gaat om de nationale veiligheid. Dan is weer nog bewolkt en regen, veel wind en het wordt maximaal 17 graden. Morgen een enkele bui, in de loop van de middag meer zon en het wordt een graad of 16. AMB Verkeersinformatie. Er staan nog 18 files. Er is nog bij elkaar opgeteld zo'n 50 kilometer aan files dus. Op de A50 vanuit Alkmaar naar Amstel... A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen staat tussen Beverwijk Oost en Knopendraasdorp Raasdorp 6 kilometer... Op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam. Tussen Spijkenisse en Hoogvliet. 3 kilometer door een ongeluk. Rechterrijstrook is nog dicht. Op de A20 hoek van Holland-Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam Centrum. 4 kilometer door een ongeluk. Hier zijn alle rijstroken weer open. En ten noorden van Tilburg is er een ongeluk gebeurd... op de N261 vanuit Tilburg naar Waalwijk. Tussen Tilburg-Noord en Kaatsheuvel staat 5 kilometer. Een Audi laat van zichzelf al weinig te wensen over...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 Boek nu een plek aan de ontbijttafel op natuurontbijt.nl en steun IVN. De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door de Vaco-bandenspecialist. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. De vriendin van de Franse president Hollande heeft haar excuses aangeboden voor een Twitterbericht. Van een half jaar geleden. Hoe dat zit, hoort u zo dadelijk bij ons. Eerst naar de treinstaking in België. Want Bent u van plan deze ochtend naar België of Frankrijk te reizen? Uh, We zouden het niet met de trein doen. Belgische spoorwegen wordt sinds 10 uur gisteravond gestaakt. En daardoor rijden ook de internationale treinen... zoals de Eurostar en de Thalys niet. Staking duurt tot vanavond 10 uur. En dit is al de vijftiende in twee jaar tijd. Correspondent Joris van Poppel in Brussel is de chaos groot. Het valt mee nog, op de weg is er uh, niet heel veel extra file hier, wordt uh, gemeld. Ik ben net even in een station gaan kijken, daar lopen natuurlijk mensen rond die het nog uh, niet wisten, al is dat bijna niet te geloven, want het heeft in alle media gestaan de afgelopen tijd hier, dus veel mensen hebben ook alternatief uh, vervoer gezocht, op carpoolplaatsen was het erg druk deze ochtend. Ja, geen grote chaos. De reizigersvereniging, die heb ik gisteren gesproken, dat zat deze ochtend in, in, in jullie uitzending ook al, die zeiden, ja, de Belgen, ze zijn het wel gewend, het hoort bij de herfst de treinen die staken. Hmm, ja, want het is ook al de 15e in twee jaar. Maar ze zei het al: uh, waarom wordt er gestaakt? Nou ja, de, de meeste Belgen die kunnen het eigenlijk niet goed uitleggen. Maar het is niet zo heel moeilijk als je het vergelijkt met, met Nederland. De, de situatie lijkt een beetje op, op Nederland. Je hebt een, een spoorbeheerder, een soort Belgische ProRail. Uh, die zorgt voor het spoor. En daarnaast heb je een, een bedrijf dat de treinen laat rijden, de NMBS. Nou ja, dat ga, zorgt voor heel veel problemen. Uh, vertragingen, treinen die uren vastlopen. Uh, vastlopen. Het, het lijkt allemaal een beetje op Nederlandse. De vakbonden zeggen we moeten daar één bedrijf van maken. En dat is goed voor de reizigers. Dan zal het allemaal beter gaan hier op het spoor. Uh, de regering is dat niet van plan, die zegt dat kan niet van Europa. Uh, de vakbonden zeggen zeg het is de enige oplossing. Ze staken dus voor de reizigers. Tegelijkertijd zou zo'n eengemaakte maatschappij ook uh, wat statutair wat veranderen, zoals dat hier heet. En dat betekent dat uh, ook de, de, de lonen bijvoorbeeld en de arbeidsvoorwaarden iets beter zouden geregeld kunnen worden in zo'n bedrijf. Dus nou, ja, dat is voor de vakbonden een groot principieel punt. Maar nou, Bij de vijftiende staking in twee jaar zaad, gaat er ook iets van gewenning optreden, Joris. Of zijn er nu tekenen dat het inderdaad iets gaat uithalen... dat het conflict wordt opgelost? Nee, nee, nee weinig. De, de vakbondsman die Christus sprak, die zei... Dit gaat, deze staking zal zeker niet de laatste zijn. Aanstaande vrijdag gaan ze overleggen met de regering. Maar nou ja, daar zal ongetwijfeld geen, geen, geen, geen gouden oplossing gevonden worden. Over anderhalf week zijn er gemeenteraadsverkiezingen hier... Dat is een enorm belangrijk punt hier in België. Alle nationale politici doen daaraan mee. De vakbond zei dat er misschien een klein beetje beweging zal kunnen zijn... na die gemeenteraadsverkiezingen, politiek gezien. Maar ongetwijfeld, volgend jaar is er weer een herfst, wordt er zeker weer gestaakt. Jorges van Poppel vanuit Brussel. België zucht onder de zoveelste treinstaking. Door reizen wij naar Frankrijk zonder de treinand wel. Valérie Trierweiler, vriendin van de Franse president Hollande. Zij zegt sorry, biedt haar verontschuldigingen aan voor een Twitterbericht... dat ze bijna een half jaar geleden al verstuurde. Dit is een tweet waarin ze een stemadvies gaf aan kiezers. Correspondent Ron in Frankrijk. Wat was er zo erg aan dat Twitterbericht? Lara, in 140 tekens wist mevrouw Trierweiler haar hele imago om zeep te helpen. We moeten even teruggaan in de tijd. Het was tijdens de parlementsverkiezingen in juni. Uh, François Hollande, haar vriend, was net president geworden. Er was nog een tweede campagne op dat moment gaande... voor de Franse Tweede Kamer. Nou, Valérie Trierweiler is de huidige vriendin van Hollande. Maar jullie kennen nog wel zijn vorige vriendin. Dat is Ségolène Royal, ooit presidentskandidaat hier. Nou, die deed mee aan die parlementsverkiezingen. En een paar dagen voor de verkiezingsdag... kwam ineens Trierweiler uit het niets met een oproep. Een oproep om op de tegenstander van Ségolène Royal te gaan stemmen. Mm. Uh, dat viel slecht bij zo'n beetje iedereen. Ségolène Royal kon er natuurlijk niet... Om lachen. Het partijbestuur nam het trierweilen niet in dank af. Iedereen viel over haar heen en haar populariteit is sindsdien behoorlijk gekelderd. Ja, en François Hollande, de president, hoe ging die daarmee om? Ja, ik denk dat hij er behoorlijk mee in zijn maag heeft gezeten. Hoor. Tijdens de campagne uh, waren er voortdurend verwijten over zijn voorganger Nicolas Sarkozy. Hè, hoe die tijdens het presidentschap een echtscheiding had. Uh, meteen een nieuwe vrouw, Carla Bruni. En, en dan zei hij, avec Carla c'est du sérieux. Met, met Carla is het om het echt, zei Nicolas Sarkozy. Nou, uh, dat vond men allemaal veel te plat. Men snakte naar de normale president. Dat moest François Hollande worden. Maar ja, dankzij de tweet van zijn vriendin uh, ja, realiseerde iedereen zich weer... dat er ook een heel gecompliceerd het privéleven achter de man zat. En ja, in dat opzicht heeft het zijn uitstraling zeker ondermijnd, die tweet. Ja, en dan komt mevrouw Trierweiler een half jaar na dato met excuses. Oh ja. Gaat dat uh, Hollande <laughs> helpen, denk je? En haar? Nou ja, goed, je kunt het zelf wel een beetje inschatten. Ik denk dat het voor heel veel Fransen veel te laat komt. Bijna ja, een half jaar na dato. En toch moest ze het wel doen. In een kranteninterview uh, zegt ze... ik heb me simpelweg niet gerealiseerd dat ik niet langer een eenvoudige burger was... Weiler heeft er geen geheim van gemaakt. Hè. Ze wil graag een eigen leven erop nahouden, naast president Hollande. En ze schrijft nog steeds voor het blad Paris Match, maar dat werd sinds die tijd steeds lastiger. Heel veel mensen vroegen zich af uh, of ze wel een eigen rol kon opeisen, of die combinatie wel mogelijk was. Gisteren nog zei Bernadette Chirac andere uh, presidentsvrouw, dat Tria Weilen zich gedijst moest houden. Kortom, er zat maar geen vooruitgang in uh, misschien... dat deze excuses daar verandering in gaan brengen. In ieder geval een klein beetje de druk van de ketel. Tja, want dat gaat sneller op Twitter. Met 160.000, meer dan 160.000 volgers, zie ik bij haar. Nou, Ron, net iets meer dan jij en ik, dank je wel. <laughs> Dag. Hoi. Tien over negen geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De Kinderboekenweek is begonnen, begint traditiegetrouw met het kinderboekenbal... en de uitreiking van de Gouden Griffel, prijs voor het beste kinderboek. En voor de eerste keer ging die Griffel naar een non-fictieboek. De Gouden Griffel 2012. De Gouden Griffel 2012 gaat naar Winterdieren van Bibi Bumbo. Beste eerst even op adem komen. Zullen we hem eerst even overhandigen? Dat je hem in handen hebt. Hartelijke feliciteur. Dankjewel. U had er gewoon geen woorden voor. Nee. Maar was het dan zo niet te verwachten dat u zou winnen? Nou, weet je, alle lijstjes op internet en in de kranten, die circuleerden, ik werd weggeschoven. Dus ik ga natuurlijk niet als een, weet je, tegen de stroom in denken, ja, maar... Dat kunnen ze allemaal wel zeggen. Het zijn recensenten, die doen dat voor hun vak. Dus kennelijk hebben de recensenten totaal andere smaak ja, dan de jury. dat, dat blijkt dus. Voorzitter Gerlien van Dalen.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 Meeleeft met zo'n dier of heel erg geraakt bent, of dat je wil weten hoe het verder gaat. En dat is heel erg knap. Juist in dit hoe is het te verklaren dat recensenten... zoiets anders verwachten dan wat u kiest? Heeft u haar gewoon graag in het zonnetje willen zetten? Of hoe vergelijk je ook een informatief boek met fictie, hè? Nou, juist, dat lieve iemand ook in dat informatieve.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 Reportage over het kinderboekenbal en de uitreiking van de Gouden Giffel... hoort u van Colette van Nunen en Bibi Dumontac won dus met haar boek Winterdieren de Gouden Giffel 2012. Zodanig in de Tweede Kamer beginnen vanmiddag de financiële beschouwingen. Heeft alles weer te maken met gisteren. Uh, wordt daar nog vuurwerk verwacht? Hoort u zo, dat vuurwerk. Eerst naar Dennis Mooi voor de verkeersinformatie. Je stopt de weg nu. Nou, er zijn nog 15 files over van de ochtendspit. Zo'n 50 kilometer als je ze allemaal gaat optellen. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... staat tussen Beverwijk Oost en Knobendraasdorp nog 6 kilometer. En op de A15 vanuit Europoort... tussen Spijkenisse en Hoogvliet... 3 kilometer door een ongeluk. Rechterreissel is nog dicht. En ten noorden van Tilburg op de N261... in de richting van Waalwijk is een ongeluk gebeurd. Tussen Tilburg Noord en Kaatsheuvel staat 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. En maar Robin Visser... Is... We is de hele ochtend al in Rotterdam in een kantoortoren, de Science-toren is dat. Tegenwoordig hebben ze een nieuwe bestemming voorgevonden. En we hadden van hem nog in handen vasthoudsessie te goed. Ja, nee, ja, het was heel leuk, want ik sta nu met twee meisjes en die hielden net elkaars hand. Het was, was heel schattig. Doen jullie dat wel vaker? Ja, soms. Nee, als er iemand van de radio komt. Ja, soms gaan we alles samen doen, zeg maar. We doen alles samen. Doen jullie alles samen? Ja. Ja, alles met school dan, dan wel. Ja, want we zijn hier op school. Ik ben nu op de Dit is de begane grond, geloof ik, hè? Ik ben helemaal naar beneden gegaan. Dit is de eerste verdieping. Dit is de eerste verdieping. En dan kwam ik uh, plotsklaps deze twee lieftallige dames uh, tegen. En die zijn, uh, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Bacteriën kweken. We gaan ze maar, op een plaat maken. En dan kan je ze zien, ze gaan groot worden aan de kolonies stichten. Ja, oh, dus jullie hebben allemaal buisjes met enge bacteriën. Wat zitten hier allemaal voor bacteriën in? Er zitten verschillende bacteriën in. Oh, en, uh, je weet het niet, hè, welke bacteriën. Je weet het gewoon niet. Nou, E. coli. Oh, E. coli. Dat is een hele enge, inderdaad. Zeg, uh, hebben jullie iets meegekregen van wat hierboven allemaal in dit gebouw gebeurt? Uh, jawel. Ja, vertel eens. Uh, er is een laboratorium uh, uh, ja, verbouwd of zo. Ja. En, uh, ja. Het ja. was hierboven een kantoorgebouw, hè? wist je dat? Dat wist ik wel. Ja. Dat is mijn keer verteld. Maar... Ja. En dat heeft een hele tijd uh, leeggestaan. Mevrouw van der Graaf weet er ook alles van, of niet? Een beetje, ja. Het ja. heeft een, een aantal jaren leeg gestaan. Er hebben ook bedrijven gezeten, zijn vertrokken. En ja. de laatste jaren is er dus gebouwd om uh, ja. het medisch centrum hier te krijgen. Ja. Dit ROC heeft geloof ik de eerste zes verdiepingen of zo. Jullie zitten hier al langer? Zeven verdiepingen, ja. ja klopt. Ja? Ja. ja, En we zitten hier met verschillende opleidingen. En het laboratoriumonderwijs zit op de eerste, tweede en vijfde opleiding. Ja. Nou is het heel grappig, want hierboven mm. gebeurt nu ook van alles met de laboratoria. Ik ben vanochtend mm -hmm. al bij verschillende bedrijven op bezoek geweest. Ja, dat kan Bent u al boven geweest? Nee, eerlijk gezegd nog niet. Nee. Nou, ik kan het aanraden, want het ziet er heel mooi uit. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb mooie positieve verhalen gehoord. Dus ja. zeker van plan om te gaan kijken. Ja, het is een heel groot gebouw, 22 verdiepingen totaal, geloof ja. ik. Ja. Ik heb ook laten vertellen, 15.000 vierkante meter. Waarvan dus vele vierkante meters lange tijd ja, leeg hebben gestaan. Ja. Zoals in Nederland heel veel kantoorgebouwen leeg staan. Ja. En nu gebeurt er weer wat. Ja, dat is hartstikke mooi. En ja. Uh, ja, zeker ook omdat het gecombineerd kan worden met het Erasmus Medisch Centrum. Hier met de opleiding, laboratoriumtechniek. Ja. Het is mooi om dat te komen. Combineren. Ja, ik hoorde jullie net zeggen van... er lopen hier ineens allemaal volwassen mensen rond. Ja, soort van. <laughs> het valt ook echt op, hoor. Ja? Ja, als je naar beneden gaat, als je opeens allemaal van die mensen ziet. Van die werkende mensen. Ja, het, ja. Uh, het valt op. Het valt op, maar straks zijn jullie zelf ook werkende mensen. En dan kan je misschien boven wel werken. Ja, of stage. Ja, heel slim. Ja. Je kan eigenlijk je hele carrière straks in dit, uh, in dit gebouw doen. Ja, ben je hier gestart, kan je ook eindigen hier. Ja, Science Tower heet het, Science en jullie gaan ook verder in de science? Ja, klopt. Zit er nou wel een bacterie op dat plaatje? of moeten we nee, dat, dan... dat is nog... Laat uh, even nee. zien, doe, doe, doe, doe eens even hoe we dat dan gaan doen. Want het, dan leer ik daar ook wat van. Vertel even wat je gaat doen. Uh, we gaan met een uh, euzen. Pardon? Een, uh, met een euzen. Dat is een soort van stokje met een ringetje eraan. En Komt u er even bij, want dan kunt u, kunt u even zeggen of het goed gaat. Oh, het gaat heel goed. Ja. Ga, ja, het was toch... En met een ringetje eraan en dan? gaan we zeg maar, in die bacterie, dus ja. in een bijsje. en dan ga je nou, Doe dan, doe uh... dan. Ik uh, pak hem dan. Ja. Of durf je het niet? Doe moet je handschoenen aan. <risas> ja, wel. Ik durf het dan. Wat voor een mijn... getut hier allemaal, zeg. Kom op. <laughs> <hijf> Hoe lang hebben ze de tijd voor ze, die opdracht? <hijf> da een paar uur, maar een paar is wel uur. Sneller, hoor. Boven doen ze dat sneller, hoor. Ja, maar hun zijn nog ervaren. Je moet ook nog leren natuurlijk. Ja, ik heb nog uitleg. Dames, veel plezier met de E. coli. Bedankt voor de uitleg. Graag gedaan. En veel. Uh, morgen feestje hier van de Toren. Klopt. Doen jullie ja. ook mee? Ja, natuurlijk. Doen wij mee? We ja, zijn wat vinden voor een feestje. Altijd. Goed. Ik zou zeggen, uh, terug naar Hilversum. Groeten vanuit de Rotterdam Science Tower. Het dag. Is, ja, dag. Mark-Robin Visser vanuit die Toren. Voormalig kantoorpand, dus in Rotterdam. Nu Scouting for Girls. Dit is één de Love Song.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 Minuten Voor half tien is het, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De strenge kieswet in de Amerikaanse staat Pennsylvania, die voor veel ophef heeft gezorgd, is door de rechter opgeschort. Door die regels werd het vooral uh, ouderen, studenten en minderheden moeilijk gemaakt om te stemmen in november bij de presidentsverkiezingen. Correspondent Wessel de Jong vertelt wat de problemen zijn met die regels.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 dat soort staten maakt het dus echt zo'n wet, kan dus echt, het, kan dus echt het verschil maken. En dat zei onze correspondent Wessel de Jong, die uh, inmiddels op een roadtour is door het westen van Amerika. U hoort daar meer over in de uitzendingen op Radio 1. Bijna half tien gaan we nog even naar Den Haag, want de algemene financiële beschouwingen beginnen vanmiddag over de begroting van 2013. Oorspronkelijk plan was om gisteren het eerste deel al af te handelen, maar het deelakkoord fietste daar doorheen en daar moest eerst over gedebatteerd worden door de fractievoorzitters. In Den Haag wel verslaggever Marcel Bril. Uh, Marcel, want vandaag gaat het dan wel beginnen. Of gaat dat debat van gisteren nog weer even door? Nou, niet echt in die zin uh, dat het natuurlijk wel over dezelfde onderwerpen gaat. Uh, alleen ging het gisteren over de grote politiek. En vandaag en morgen staat in de teken van de discussie over de uh, details. En als het om nieuw nieuws gaat, dan denk ik niet dat het heel erg spannend wordt. Gisteren uh, ging het al over die aanpassingen van de begroting die VVD en de PvdA hebben afgesproken. En Rutte en Samsom zeiden toen dat dat uh, het wat hen betreft wel zo'n beetje was. En aangezien die twee een meerderheid in de Kamer hebben, zijn hele grote de wijzigingen niet voor de hand liggend de komende dagen. Mm, Oké, okay, dat klinkt logisch, maar ik kan me voorstellen dat partijen zich niet zomaar willen neerleggen bij afspraken die PvdA en VVD met elkaar hebben gemaakt. Dat klopt, dat zag je gisteren al. Bijvoorbeeld GroenLinks, die zijn behoorlijk ontstemd dat het overgrote deel van de duurzame maatregelen uit de begroting zijn geschrapt door de VVD en de PvdA. En het CDA dan, ja, die zijn niet blij met bijvoorbeeld het schrappen van het vitaliteitssparen. Er zal veel inhoudelijk ingegaan worden, is mijn verwachting op dit soort Onderwerpen. Maar lukte het gisteren de voormannen van de partijen niet om VVD en PvdA uit elkaar te spelen. Mijn inschatting is dat de financiële specialisten dat ook niet gaat lukken. Maar nu minister de jager van Financiën. demissionair minister moet luisteren. Morgen mag hij pas antwoorden. De laatste begroting die hij verdedigt. Maar wel die hele gekke natuurlijk. Want de begroting waar hij voor staat is inmiddels weer aangepast. Hoe is zijn positie? Ja, dat is wel een aparte positie. Hij heeft wel meegewerkt aan die begroting inderdaad. Maar hij heeft niet mee onderhandeld met de wijzigingen. Dus hij moet een begroting verdedigen waarvan hij van tevoren weet... dat er van alles veranderd wordt waar hij het niet mee eens hoeft te zijn. Dat is natuurlijk wel een beetje schizofreen... Maar niet heel erg gek in deze periode tussen twee volwaardige kabinetten in. Toch merk je dat sommige CDA-bewindslieden nogal knorrig zijn. Wij moeten beleid gaan lopen verdedigen waar we niet in gehoord zijn... en waarvan we vinden dat het een verslechtering is. Dus wat ook heel aardig is om te zien de komende dagen... is uh, om te kijken hoe Jan Kees de Jager zich zal gaan opstellen. Ja, verwacht jij dan nog, uh, want daar sprak Burma zich gisteren over uit... dat het uh, nou, uh, misschien wel mogelijk is dat er CDA-bewindslieden uit het kabinet net zullen stappen. Verwacht jij dat? Of was dat puur een uh, ja, dikbeeldig scenario? Ja, hij heeft dat uh, heel formeel uitgelegd, uh, Buma, achteraf. Hij zei, ja, natuurlijk uh, kan het zo zijn dat uh, mensen uh, op gaan stappen. Dat kun je natuurlijk nooit uitsluiten. Ik zei het net al, mensen zijn wel knorrig. Mm -hmm. Maar ik heb niet de indruk, uh, in ieder geval op dit moment... dat uh, demissionaire ministers ook echt nog zullen gaan opstappen. Maar goed... Um, wat Buma ook zei, daar sluit ik me graag bij aan. En niets is uit te sluiten. Heel fijn, dankjewel. Marcel Bril vanuit Den Haag. En veel plezier weer vandaag. Ja. Nu is het wel half tien. Einde van dit NOS Radio in Journal de Caro neemt het over. We gaan naar de beschouwingen van Sven Kokoman. Ah, Goedemorgen. Algemene beschouwingen. Ja, uh, we bestellen met z'n allen steeds meer op het internet. Uh, maar couriers en pakketbezorgers profiteren daar buiten gewoon niet van mee. Integendeel, ze krijgen steeds minder betaald. En ook andere arbeidsvoorwaarden worden uitgekleed. Ga je binnenkort vliegen? Je zit niet in het gips, he, dus dan zou dat zomaar kunnen, laren. Uh, dan zou het ook zomaar kunnen dat de piloten oververmoeid achter de stuurknuppel zitten. De nou, vakbond fijn, luidt de noodklok tegen nieuwe regels, waardoor piloten. Nog langer moeten werken. En er komt ook een moderne visie, eh, versie van de De Chevaux, een retro-eind, zeg maar. En daar is de De Chevaux Club in Nederland helemaal niet blij mee. Zometeen bij de KNRO. Eerst nu het nieuws van half tien. Hier is Jan van der Putten. Radio 1: Het NOS-journaal. De prijs van elektriciteit gaat binnenkort mogelijk omhoog... vanwege de omschakeling naar groene stroom. Twee energiebedrijven waarschuwen daarvoor in het Financiële Dagblad. Prijsverhoging is nodig om stroomuitval te voorkomen, zeggen ze. Er moet extra worden geïnvesteerd. Het ISS moet uitwijken voor een stuk ruimtepuin. Het internationale ruimtestation wordt morgen in een andere baan gebracht. En dat ISS wordt alleen weggemanoeuvreerd... als de kans op een botsing groter is dan 1 op 10.000. Veel jongeren hebben na het uitgaan of een concert last van hun gehoor. 93 klaagt erover zich de Nationale Hoorstichting na onderzoek. En bijna de helft van die jongeren hoort een dag later nog een discopiep. En het gemeentehuis van Tietje Extra Deel in Friesland... is getroffen door een papiervisjesplaag. Het kleine insect zit in de archieven van het gebouw. Ze vinden papier heel lekker. Het hele gemeentehuis van Tietje Extra Deel moet worden ontsmet. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Er staan nog een zestal files. Ik heb er wat langer eruit. De A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Raasdorp. 4 kilometer. En op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam loopt het nog steeds vast. Tussen Spijkenissen en Hoogvliet door een ongeluk. Rechter ook is dicht. A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Daar staat in totaal tussen Amersfoort-Vathorst en Den Dolder. 7 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Zelfstandige pakketbezorgers profiteren niet van de onstuimige groei internetwinkelen. Ophef in Duitsland over betrokkenheid bij Iraans atoomprogramma. De avondklok luidt de noodklok over... De vakbond, moet ik zeggen, luidt de noodklok over oververmoeidheid bij piloten. En het ochtendtumeur van Koos Postema. Het is twee over half tien. Dit is de Caro. Met Goedemorgen Nederland. Oh. Marcel Dekker is vanochtend in Alkmaar. Is de stad waar koningin Beatrix vandaag een apparaat overhandigt. dat een einde maakt aan een veel voorkomende aandoening onder te vroeg geboren baby's? Blindheid. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. Het gaat, dames en heren, goed met de postorderbedrijven... en de webwinkels in Nederland. Blijkt uit zojuist gepresenteerde cijfers... van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In het tweede kwartaal maakten de bedrijven flink meer omzet. Wat bepaald niet kan worden gezegd... van de zelfstandige pakketbezorgers. Die komen weliswaar om in het werk... maar verdienen er bar weinig mee. Gerard Boot, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Leiden. Uh, misschien een domme vraag, maar waarom gaat het slecht... met zelfstandige pakketbezorgers als er zoveel werk is? Uh... Te verdienen te weinig. Het is zo, um, uh, die zelfstandige pakketbezorgers, hè, dat, uh, dat is een vorm van zzp'ers. Je hebt allerlei soorten uh, zelfstandigen. Sommigen uh, hebben klassieke beroepen, hè, zoals uh, winkeliers, uh, en anderen die verhuren uh, alleen hun arbeidskracht. Hè. Ze ja. hebben geen winkel en geen uh, gereedschap. Nou. Van die groep uh, uh, zelfstandigen uh, uh, zonder uh, winkel of gereedschap heeft een deel het heel goed hè, die slagen erin om een behoorlijk uurtarief te vragen en ze voelen zich ondernemer en dat moet vooral ook zo blijven ja. maar een ander deel van die uh, zzp'ers die heeft het niet goed ze zijn vaak afhankelijk van één opdrachtgever uh, ze uh, uh, ze verdienen daar weinig. Ze kunnen zich daarom niet verzekeren tegen uh, uh, ziektekosten of sparen voor hun pensioen. En het is die groep afhankelijke ZZP'ers waar, uh, naar mijn mening, iets voor gedaan zou moeten worden. Maar tegelijkertijd zie ik dan bij, bij het persbericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat koeriers volop profiteren. Nou, um, de, um, de, de, de, de jongens en meisjes die eh, op het spreekwoordelijke brommetje zitten en um, de pakjes rondbrengen, die uh, profiteren daar niet echt van. Er is onderzoek gedaan door uh, het Bureau Research en Beleid, en het bleek dat. ...alle geïnterviewde um, uh, koeriers minder dan een tientje per uur verdienden. En dat is dus een bedrag waar alles van betaald moet worden. Hun verzekering, hun kosten en alles. En ja, dat is, uh, dat is ver onder het minimumloon. En dat is natuurlijk niet een goede situatie. Ja, maar goed, tegelijkertijd is het uh, beroep van koerier aan weinig regels gebonden. Het is makkelijk om toe te treden tot de arbeidsmarkt als uh, zzp'er. Dat is dan toch ook een eigen vrije keuze, of niet? Um... Um, Het uh, zou een vrije keuze zijn uh, wanneer er he, voor uh, die jongens en meisjes uh, voldoende mogelijkheden uh, zijn. Blijkbaar ja, zien ze toch weinig andere uh, kansen dan uh, dit soort werkzaamheden te gaan verrichten tegen, uh, ja, goed beschouwd, een te laag tarief. Ja, de, dat is een van de redenen waarom de Partij van de Arbeid pleit voor een soort van minimumtarief, een minimumloon voor zzp'ers. En u ziet dat niet zitten. Nou, dat is, dat is niet helemaal waar dat ik het niet uh, zie zitten. U ziet het uh, wel zitten. Nou, kijk, het, het lastige van een uurtarief is... Uh, ja, ja, dat... Die ZZP'er tegenover die opdrachtgever dus per uur uh, uh, uh, uh, aanspraak zou uh, moeten maken op dat minimumloon of anderhalf keer het minimumloon. Ja, ja en als je uh, iets voor iemand gaat maken, hè, je, je, je bouwt een website of, uh, of zoiets, dan is het lastig om zicht te hebben op hoeveel tijd daar nou mee gemoeid is. Dus ik um, denk dat het uh, uh, praktischer en efficiënter is niet om naar het uurtarief te kijken, hè, maar. Bijvoorbeeld op jaarbasis te kijken wat is het uh, inkomen wat uh, iemand uh, verwacht te verdienen... of wat hij bijvoorbeeld uh, vorig jaar of vorig kwartaal heeft verdiend. Ja. En dan de mensen die uh, uh, ja, daar echt niet van rond kunnen komen... en die ook afhankelijk zijn van, uh, van, van één opdrachtgevers om opdrachtgever om daarvan te zeggen... ja Eigenlijk zijn dat geen echte ondernemers. En die mensen die horen thuis in een arbeidsovereenkomst. Ja, maar goed, de markt is zo niet op dit moment. En je zou zeggen, u bent uh, hoogleraar arbeidsrecht, dus u weet ook wel iets van economie, neem ik aan. Dat als uh, de vraag naar couriers toeneemt, uh, dat, uh, uh, dat ze ook iets meer met hun prijzen en hun marges kunnen gaan doen. Ja, nou ja, kijk. Uh, want je, je, je moet het oog hebben voor twee dingen. Aan de ene kant po de positie van die zzp'ers en inderdaad aan de andere kant de positie van die bedrijven. En als die bedrijven allemaal aan dezelfde regels uh, gebonden zijn, ja. dan is dat eerlijk ten opzichte van elkaar. Maar dat dus, is dan toch niet meer de vrije markt? Uh, uh, uh, uh. Nee, maar goed, je hebt natuurlijk uh, uh, in cao's hè, dat er ook uh, cao-lonen gel, gelden voor, ja. voor alle bedrijven. Ja. Nou, en wanneer je ziet dat er in bepaalde markten, zoals in de postbestelling, dat zich daar echt misstanden voordoen. en ik denk dat je daarvan uh, uh, kan spreken wanneer uh, alle uh, uh, brommer minder dan een tientje verdienen. dan, uh, dan zou er uh, uh, de afspraak kunnen komen dat, dat al die couriersbedrijven. Uh, uh, hun koeriers op basis van een arbeidsovereenkomst en dienst moeten nemen. Gewoon uh, in ieder geval minstens het minimumloon betalen. Ja. En dan zijn al die bedrijven aan dezelfde regels gebonden. En ja. misschien maar... worden, die, uh, worden die pakketjes dan een fractie duurder. Ja. Maar dat is dan eigenlijk niet meer dan een normale zaak. Omdat het nu gewoon te goedkoop is. Ze concurreren elkaar kapot. Ja, maar meneer Boot, we zien toch ook bij bedrijven... Uh, dus postbezorgers uh, die in dienst zijn van uh, PostNL... Uh, die onder een CAO werken, die voelen zich ook uitgeknepen. Dus dat is dan toch ook geen oplossing? Nee, maar de CAO van de, uh, van de, van de, van de postbedrijven... dat is altijd nog stukken beter... dan uh, de tarieven die die zelfstandige koeriers uh, ja. hebben. Goed, uh, uw pleidooi is duidelijk. Dus koeriers uh, uh, onder een uh, sector-CAO? Ja. Om te voorkomen dat ze totaal worden uitgeknepen... want ze zitten nu al vaak onder het minimumloon, zegt u. Uh, ja, dat klopt. Ja. U uh, zit in Leiden, al haring en witte brood gegeten eigenlijk? Nee, vandaag ben ik eventjes in Utrecht. Maar als ik er vandaag nog naartoe kan gaan, dan zal dat vast wel gaan gebeuren. Ah, dan is de haring op, hoor. Misschien. Maar het bier niet, denk ik, hè? Nee. <laughs> Oké. Okay. Gerard Boot, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Leiden. Ik dank u zeer. Ja. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u een de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De diefstal van schapen is aan de orde van de dag. Als ze teruggevonden worden tast de politie vaak in het duister welk, van welke boer ze afkomstig zijn. Maar dat is een niet heel makkelijk uh, zou je zeggen. Maar toch hebben ze oogoormerken oormerken die schapen. Waarom zijn ze dan zo moeilijk te vinden? Het ant komt Nico, uh, antwoord komt van Nico Voorduin, voorzitter van de vakgroep Schapenhouderij van de LTO. Die oormerken zijn uh, door een kenner wel te verwijderen. en Gelukkig hebben we dan nog twee alternatieve mogelijkheden om dieren te herkennen en te herleiden. Eén daarvan is de uiterlijke kenmerken. Dat zijn uh, bijvoorbeeld wol of uh, merken die daarop aangebracht zijn of aftekening van een dier. En een ander heel belangrijk is het DNA-onderzoek wat tegenwoordig mogelijk is. Het verwantschapsonderzoek waarbij achtergebleven dieren in verband kunnen worden gebracht met de dieren die weg zijn. En daar heb je een ram, een zus of een moeder voor nodig. We zijn blij dat op dit moment door de stand van de techniek mogelijk is dat ook dieren die niet zomaar herkend kunnen worden... uiteindelijk wel traceerbaar zijn door het verwantschapsonderzoek. En uh, we hopen ook dat in dit geval dat een oplossing zal bieden. Al dus het antwoord van Nico Verduin. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Alkmaar. En daar hoort een pingeltje bij met een toeter. Dat laat het allemaal afwegen weten in de computer. Misschien kunnen we dan direct naar Marcel Dekker. Nee, dit is een ander pingeltje. Marcel Dekker. Ben je daar vanuit Alkmaar? De vraag van vandaag. Nee, die hebben we net gehad. Eens kijken of we toch terecht kunnen komen bij Marcel Dekker, die is namelijk in Alkmaar. Uh, en die zou, als het goed is, nu contact moeten kunnen krijgen met deze studio hier in Hilversum. Er wordt dan allerlei knoppen gedraaid en allerlei schuiven gezeten. En uh, de computer wordt misschien opnieuw opgestart. In ieder geval krijgen we Marcel niet zo makkelijk te pakken. Eens kijken of we dat nu wel hebben. Ik zie van alles en nog wat bewegen. Marcel in Alkmaar. Ja, we zijn in het medisch centrum Alkmaar... dat vandaag de slingers uithangt, uh, de kopjes koffie klaarzet. Een feestelijke dag hier. De koningin komt hier op bezoek om aanwezig te zijn... bij de onthulling van een bijzonder apparaat. Marije Smilia, een van de oogartsen in het medisch centrum Alkmaar. Hier staat dat apparaat. Het is een camera en hij ziet eruit als een pistool. Ja, dat klopt. Um, het is een camera, een handstuk, dat eruit ziet als een pistool. En aan de punt daarvan zit een, uh, zit een uh, digitale camera met een hele mooie wijdveld lens. En um, daarmee kunnen we het netvlies van te vroeg geboren baby's op de foto zetten. Ja, het is een netvliescamera en daarvoor hebben wij een baby gevonden. Want daar gaat het om. Nee hoor, dat is niet waar. Het is een pop. Uh, maar in ieder geval een pop die het wel doet uh, uh, en één hoog heeft. En met die camera kunt u in dat oog kijken. Zullen we dat eens doen? Ja, dat en dan klopt. kunnen we op het scherm zien hoe een oog uh, van een baby eruit ziet... Klopt, want die camera is inderdaad uh, verbonden met een, een, een scherm, een beeldscherm waarop we kunnen zien wat we doen. Um, dat, uh, dat apparaat, dus die, die, die lens, die camera, die zetten we heel dicht bij het oog. Niet op het oog overigens. Er moet wel wat gelei tussen om het beeld uh, zo mooi mogelijk te maken. En dan kunnen we het netvlies zien. En het netvlies is de binnenbekleding van het oog. Dus het oog is helemaal bedekt met netvlies. Het heeft een prachtige rode kleur met een oogzenuw die wit is en bloedvaten die daaruit komen. En wat je nou ziet, is dat die bloedvaten niet mooi verlopen... maar kronkelig en als een waaier. En dat is dus niet normaal. Nee. Want voor alle duidelijkheid, wij hebben het hier over een te vroeg geboren baby. En die lopen in de praktijk heel erg veel kans om blind te worden eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. Um, als kinderen voor de 32 weken geboren worden. is het netvlies nog niet volledig van bloedvaten voorzien. Dus die moeten nog gaan groeien. En onder invloed van factoren. die ze in de baarmoeder niet zouden hebben. zoals veel zuurstof. Uh, of, of wisselende zuurstofniveaus en medicijnen. kunnen die vaten verkeerd gaan groeien. En dat kan leiden tot uiteindelijk ook netvliesloslatingen. en inderdaad dan in het ergste geval blindheid. Ja. Petra de Wal van het Oogfonds. U heeft, uh, of uw fonds eigenlijk. heeft deze camera's beschikbaar gesteld. Uh, er op tijd achter te komen is eigenlijk de beste remedie. Hè? Maar dat was tot nu toe was dat best lastig... omdat er heel weinig van die camera's waren in Nederland. Klopt, inderdaad. En wat je dan zag is dat de baby's... Uh, eigenlijk weer daar moesten weer mee gesleept gaan worden naar een ander ziekenhuis... waar dan wel zo'n camera aanwezig is. Nou, vaak moet er meerdere keren gescreend worden. Steeds uh, kortere tijden ertussen. En dan moet zo'n baby steeds weer de ambulance in... Naar het andere ziekenhuis met alle risico's van dien. Zo'n baby is al gewoon heel kwetsbaar. Ja, je zult niet met baby's eigenlijk. En zeker niet als ze vroeg geboren zijn. Nee, dat is het idee daarachter. Dus wij, willen nu, wij brengen nu de camera naar de baby in plaats van dat we de baby naar de camera brengen. Ja, want hoe weinig zijn er dan eigenlijk van die camera's? Er zijn er op dit moment maar tien in Nederland. En dat, dat moeten er worden. Wat is de ambitie van het Oogfonds? Nou, binnen dit project hebben wij de ambitie om er vijf aan te kunnen schaffen. Dankzij een grote gift van de Vriendenloterij hebben we er nu twee aan kunnen schaffen. Dus dat willen we nog verder uitbouwen. Het mooiste zou zijn als ieder ziekenhuis met een high-care neonatologie zo'n camera zou hebben. Ja. Maar we gaan nu even voor vijf. En we hebben er al twee. Okay. Vijf, twee, is zeven. Heb je daarmee op dit ogenblik dan Nederland afgedekt? Wordt er nog gezult met baby's op weg naar die camera? Er zal dan nog steeds gezult blijven worden met baby's naar camera's. Ja, omdat dan nog steeds niet ieder ziekenhuis er één heeft. En dan nog steeds kindjes overgeplaatst zullen moeten worden met alle risico's. Ja. Breng mij op de vraag uh, waarom een, een ziekenhuis eigenlijk die camera gewoon niet zelf aanschaft. Waarom moet het oogfonds daarvoor opdraaien? Het is Voor een ziekenhuis is het een hele grote kostenpost. Een camera kost 130.000 euro. En de vergoeding per onderzoek dekt niet de kosten van de aanschaf. Dus voor een ziekenhuis is het gewoon een te grote kostenpost. Ondanks het feit, Marije Sminia, dat je daar verschrikkelijk veel winst mee kan behalen. Als al die camera's in al die ziekenhuizen aanwezig zijn. Ja, het grootste voordeel is dat je de beelden kunt delen. En dat je daardoor inderdaad het kind minder belast. Ja. Nou, vandaag wordt hij overhandigd door de koningin zelf. Is mevrouw Sminia een beetje zenuwachtig? Absoluut. Het is heel bijzonder en erg leuk. Veel plezier vandaag. En dank u wel. Hartelijk dank. dank u wel. Maar de laatste woorden van Marcel Dekker. Straks ophef in Duitsland over de levering aan een Iraans atoomprogramma. Majest. 3, 2, 1, go! Deze dag. 2003. Ja, het was jarenlang de grootste kaskraker in Las Vegas. Het artiestenduo Siegfried en Roy, hun illusionistenshow... met tijgers en leeuwen was wereldberoemd... totdat aan hun succes op deze dag in 2003 een dramatisch einde kwam. Een goede kennis van Siegfried en Roy was Bas van Toor. Beter bekend als Passie. Ladies and gentlemen, Het waren goed uitziende jongens, waren, uh, het waren twee lieve nichten, zoals je zegt. En die hadden ontzettend veel chance bij de wat oudere vrouwen. Want ik heb met hun gewerkt in uh, Mocombo-Bergen en dan kwamen er altijd van die oude taarten van over de 60 op bezoek. Nou, ze hadden een, een, een, een, een, hadden een, een, een goochelnummer, Siegpiet werkte met duiven. En op de gekste momenten hadden die een duif tevoorschijn, uit de smoking. En dat was eigenlijk nog een klein nummer, maar ze hadden ene grote truc. Dan ging, hij ging op een kist staan en daar ging een kleed omheen. En dan was het optiekei, hij was weg en Roy stond erop. En dan ging ze die kist openmaken en daar kwam een, een luipaard uit, een jachtluipaard. Nou, dat was toen de tijd een sensatie tegenwoordig voor die dingen. Overal gaan we naar het huis hier. Nou, daar hadden ze een jachtluipart. En toen zeiden ze op een gegeven moment, toen stonden we in Bocambo en Berti, zeiden ze, we gaan naar de Lido in Parijs en er ligt nog wat op ons te bakken. En nou, dat bleek naderhand dat Las Vegas te zijn. En zo is het gekomen, toen zijn Ze zijn in Las Vegas terechtgekomen. These self-proclaimed masters of the impossible earned more money than any other act in the history of Las Vegas. And then, in the middle of just another performance on a Friday night, Horn was attacked in the throat. Ik weet het niet, maar in ieder geval die hij een knalbus opgehad. Want mijn gezicht was ook nog een beetje mismaakt en zo. En daar ja, zo, be zo beet het net een naam misschien bij En die bijt er slaat bij om zich heen. Rrrr, voordat je het weet, heb je allemaal gaatjes in je lichaam. Ik geloof dat ze één keer nog eens een keertje een afscheidvoorstelling gegeven hebben. na jaren vijf, zes. Maar in ieder geval, wat ik wel wist, ze leefden met elkaar. Ze waren. Uh, <coughs> het waren twee nichten, het was een stelletje zo gezegd, Maar dat is over. Of dat, dat ongeluk de reden daarvan was, weet ik niet precies. Maar in ieder geval, uh, dat is over. Bas van Toor, beter begint als Bassie over het einde... van het wereldberoemde illusionisten-duo. Deze dag in 2003. Yo, blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah? Won't you while I check it out? It is too hip for me, you there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 Cause I never seen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 Lou Rolls, Fine Brown Frame. Het is 9 minuten voor 10 uur. U luistert naar de Caro op Radio 1. Het is een uh, uitermate pijnlijke zaak aan het worden voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Afgelopen zomer onthult het weekblad Der Spiegel. Um, arresteerde de politie in Hamburg twee Duits-Iraanse zakenmensen die direct betrokken zijn bij het omstreden Iraanse atoomprogramma. Later zijn nog twee zakenmensen aangehouden in dezelfde zaak. De vier worden verdacht van levering van ventilatoren voor een kernreactor in opbouw in Noordwest-Iran. Op Zavelberg, goedemorgen. Nou heeft Duitsland strenge handelssancties tegen Iran afgekondigd. In 2007 zei Angela Merkel nog dat ze alles zou doen om te voorkomen... dat handelaars nieuwe manieren zouden zoeken om toch het land van handel te voorzien. En dan gaat met name bij uitstek het meest gevoelige type handel die kant op. Hoe kan dat? Ja, dat is uh, pijnlijk en ook een moeilijke vraag. In elk geval heeft de Duitse douane toch moeten ingrijpen om te voorkomen... dat de omstreden zwaarwaterreactor in het Iraanse Arak... Die is in opbouw momenteel, uh, gebouwd wordt. En uh, er zijn toch heel veel onderdelen geleverd vanuit Duitsland daarheen. Het uh, duidt erop dat dan de sancties die er vanuit de Verenigde Naties en ook de EU en dus ook vanuit Duitsland zijn uh, omzeild worden. Ja. En dat, daar is men eigenlijk uh, te, laat, te laat achtergekomen. Dus het sanctiebeleid van Merkel in elk geval, dat is niet uh, waterdicht. En ja, zij heeft eigenlijk het probleem dat ze enerzijds uh, Israël en ook uh, de VS verdiend uh, wil houden. Want die, die zijn tegen natuurlijk het, uh, het atoomprogramma, dat was uh, de halve, halve wereld. En anderzijds willen het Duitse bedrijfsleven toch zeer graag producten verkopen aan Iran. Het gaat om ongeveer 3 miljard euro per jaar. Ja, maar misschien moet het bedrijfsleven ook even nadenken over wat je dan aan Iran geeft. En als de hele wereld op zijn kop staat vanwege het feit dat Iran atoomprogramma's aan het ontwikkelen is... en Netanyahu vorige week nog bij de Verenigde Naties met een tekening van een bom staat... die voor 90% gevuld is, gevuld is en daar een rode streep bij trekt... dan zou het bedrijfsleven toch ook kunnen nadenken dat ventilatoren voor een kernreactor in opbouw... misschien niet de handigste handelswaar is. Nee, dat is uh, overduidelijk. Bijvoorbeeld uh, een onderneming als, uh, als Siemens, uh, een enorm groot bedrijf, heeft uh, sinds de jaren zeventig meegewerkt aan een andere uh, uh, kernreactor. Die is inmiddels gebouwd in Boucher. Maar die is, uh, Siemens is bijvoorbeeld gestopt uh, sinds de, ja, de zware druk, ook internationaal, uh, op, op Iran. Dus die werken daar niet meer mee samen. En nee. dat geldt ook om andere bedrijven als bijvoorbeeld uh, Daimler of uh, ThyssenKrupp, een ja. staalleverant, ...leverancier en uh, die bedrijven doen dus geen, geen, geen zaken meer met Iran. Maar er zijn toch bijvoorbeeld Iraans-Duitse zakenlieden in Duitsland... ...die natuurlijk goede contacten hebben, ja. uh, die, die dingen leveren aan Azerbeidzjan ...of bijvoorbeeld uh, aan Turkije en dan zeggen dat ze niet weten dat die onderdelen die ze leveren... ...bijvoorbeeld uh, uh, ventielen uh, die voor een uh, reactor gebruikt worden... Dat, ze, dat die dan uiteindelijk naar, naar Iran gaan. Ja, nou ja, de heer Spiegel zegt dat het onderzoek teruggaat tot 2007. Dan spreken wij over vijf jaar. Zolang zijn de Duitsers dus kennelijk al betrokken... bij het Iraanse atoomprogramma. Ja, nou, dat klopt niet helemaal. In die zin dat uh, sinds 2007 uh, zijn er contacten er geweest... om die uh, ventielen te leveren via, via, via Turkije aan, uh, aan Iran. En uh, ze zijn er pas zo laat achtergekomen... dat ze dus uh, afgelopen zomer, dus inderdaad vijf jaar later die uh, Iraans-Duitse zakenlieden uh, hebben gearresteerd... en nog wat andere uh, mensen in Duitsland. Ja. Dus het, uh, het onderzoek loopt een beetje achter de feiten aan. En anderzijds bijvoorbeeld, uh, ja, zoals gezegd... Uh, Siemens die heeft al sinds, sinds uh, 30 jaar in, uh, in Iran aan het kerncentrales gebouwd. Dus het gaat natuurlijk om grote ondernemingen, om, uh, om grote leveranties. Ja. Maar goed, die, die vier die ontkennen dus nu alles. Ze beweren dat ze niet wisten dat de ventilatoren... speciaal voor een zwaar waterreactor waren bestemd. Ja. Uh, en, en als je ze aan Azerbeidzjan en Turkije geeft... dan weet je toch ook wel dat dat niet het meest veilige gebied van de wereld is... waar je met kern- uh, uh, uh, en atoomonderdelen uh, moet gaan lopen uh, leuren? Ja, klopt. Maar kennelijk is toch het... Uh... Ja, het, het gewin wat je met, met het deal kunt sluiten is toch uh, belangrijker. Ja. Uh, dus dus uh, zij houden vol dat, uh, ja, dat, het eigenlijk, uh, dat ze niet wisten waar dat heen uh, geleverd werd. En anderzijds ja, de autoriteiten stellen nu dat niet het, uh, het, de leverantie belangrijk is... maar het einddoel van de leverantie. Dus vandaar dat het nog wel een interessante juridische strijd kan worden. Slotvraag, heel kort antwoord. Hoe gaan de bondskanselier en de minister van Buitenlandse Zaken bij jou zich hieruit redden? Nou, zij zeggen dat Duitsland absoluut uh, achter de sancties staat... En dat er uh, verdere sancties naast het uh, olieembargo nodig zijn. En natuurlijk dat er op de overtredingen van die sancties harder straffen staan. Ja. Dat is het, uh, het, ja, het eindantwoord. Goed, daarmee zijn de spullen nog niet terug in Duitsland, zou ik zeggen. Rob vanuit Berlijn, dankjewel. Straks, dames en heren, de vakbond waarschuwt voor vermoeidheid bij piloten. In het vervolg van Goedemorgen Nederland na het nieuws van 10 uur. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.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 en een ander misgaat. Dus u moet een half minuutje wachten, kan ik u vast vertellen wat we zometeen bij Goedemorgen Nederland gaan doen, na dat nieuws van tien uur. Dus. Dan uh, hoort u de vakbond voor piloten, die waarschuwt voor vermoeidheid bij piloten. Eén op de drie piloten valt namelijk wel eens in slaap, en dan hebben we het over Nederlandse piloten. Liefhebbers van de klassieke eend kijken niet uit naar de nieuwe Citroën de Chauvel, want na de Volkswagenkever komt ook de lelijke eend weer terug in productie, maar liefhebbers vinden dat dus allemaal een buitengewoon slecht idee, en u krijgt ook nog het ochtendtumeur van Koos Postema. Dat dus allemaal op deze wat rommelige dag, waarvoor excuses na het nieuws van 10 uur gelezen... zoals de hele ochtend al door Jan van de Putten. Jan.